Een adviesraad van minister Schippers vindt dat de second opinion in het basispakket moet blijven. Het Zorginstituut vindt dat patiënten recht hebben op een beoordeling door een tweede specialist. Schippers is op zoek naar bezuinigingen en wil onderdelen van de zorg die helemaal wordt vergoed uit het basispakket schrappen. Het Zorginstituut wil de second opinion behouden, maar stelt wel voor dat een patiënt hiervoor toestemming moet vragen aan zijn zorgverzekeraar. Netbeheerder Liander moet de komende dagen in Apeldoorn vijf kilometer gasleiding schoonmaken. In Apeldoorn zitten 540 huishoudens nog dagen zonder gas. Het probleem is ontstaan door een breuk in de waterleiding en die ligt vlak naast de gasleiding die het begaf door de kracht van het water. Water en modder stroomde daarna de gasleiding in. De gemeente Apeldoorn heeft kachels rondgebracht in de wijk. De orkaan Hagupit die over de Filipijnen trekt, heeft sinds zaterdag 21 mensen het leven gekost. Het noodweer trekt nu in de richting van de Filipijnse hoofdstad Manila. De orkaan is wat afgezwakt, maar de inwoners van Manila bereiden zich voor op zeer zware regenval en vrezen grote overstromingen. Eind vorige week zijn in de Filipijnen een miljoen mensen geëvacueerd in verband met de orkaan.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 Dit zijn nog de langste files in de Randstad. A9, Alkmaar-Amstelveen bij Battenverdorp, 3. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Harmelen, 8 kilometer. En tussen Nieuwebrug en Zevenhuizen, 9. Zijn drie rijstroken dicht vanwege een ongeluk. Uh, A27, Breda-Gorkum tussen Geertruinenberg en de brug bij Gorkum, 12 kilometer. De rechterrijstuk is daar dicht vanwege een spoedreparatie. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 ja ook lekker meedoen op deze plaats van uh, Pepsi en Shirley heel goed ja toch ja nee, oh ja gezellige muziek uit de jaren 80 joh de, de single Heartache nou, voor het slot van de wedstrijd SV Zandvoort tegen HFC gaan we weer over naar Joop van Es. Volledig Joop met een 2-1 voorsprong, hè? Ja, dat nog steeds, ja. En het is bijna tijd, maar het gaat niet echt super bij Zandvoort. Uh, HFC zit veel op de helft van Zandvoort, is vervaren. Maar Zandvoort daarentegen heeft twee hele mooie kansen gehad. En ook die gingen ernaast. En je weet erop hoe het gaat, uh, maak jij ze niet, dan doe je tegenstander het wel. Nou, daar zijn ze nu druk mee bezig. Uh, HFC in aanval. De rand van het 16-meter gebied, zeg maar. Er wordt een beetje gekeken, er, wordt wat, uh, ja, er is niet veel beweging voor in, dat is ook niet nodig natuurlijk. En daar gaat uh, Billy Visser achter de bal aan, want die redt het net niet. Komt die bal voor? Kan je met ons erbij komen? Ja, makkelijk, uh, makkelijk. Uh, ja, hij is ook niet een van de kleinste hij had een van die center-swits uh, van AC tegenovergeslagen. Soms is eruit, over de rechterkant. Even kijken wie dat is: uh, Connor Stengs. En nu daar Luijsje uh, Berg. Die... Oh ja, goede bal! ja! ja. Ja, yeah. oh, gauw we wissel. Nou, wissel van uh, Laurens Ten Heuvel. Hij haalde Kevin van der Seijs, die eigenlijk onzichtbaar was, haalt hij eruit. En uh, zette Willy Visser, die bijna nog niet gespeeld heeft van het jaar, zet hij erin. En die werd prachtig mooi bediend. Uh, Nijs speelde de bal breed. En uh, uh, Patrick van Oort had het over zich, liet de bal lopen. Want uh, Visser die stond helemaal vrij. En die schuift die bal in de verre hoek. Samford leidt nu met de 3-1. En dat is je eigenlijk gezien, met name de eerste helft, is dat niet meer dan verdiend want strand uh, was vele malen beter is nu een beetje aan het terugzakken maar goed 3-1 dat moet genoeg zijn de te klok staat er stil op uh, 90 minuten er zal nog wel twee tanden bijgeteld worden maar ja dat weet je natuurlijk nooit wat die 57 dan uh, voor ideeën heeft en nu kan ik helemaal niks meer zien er zijn twee zandvoorters voor mijn beeld maar goed stand uh, voor aanval. Uh, Wil jullie vissen er gaat weer iemand langs die moet bij net oh, wordt weggewerkt jammer goede voorzet goed gespeeld en uh, daar werd een overtreding gemaakt door een zandvoort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 aan de andere kant helemaal, uh, Berg. Berg speelt daar krijgt uh, daar overtreding mee. Zandvoort mag op de middellijn een vrije schop gaan nemen.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 Dat was niet geplaatst. En dat is een, uh, ik weet niet waarom die dat doet. Oh, het is afgelopen. Het wordt gewoon afgevloten. Zandvoort wint met 3-1. het Wijn staat dus in de staart. Gelukkig dat, uh, dat Zandvoort eens blijven voetballen. En uh, daardoor is deze 3-1-stand gekomen. Volgende week uh, speelt uh, Zandvoort uit bij uh, RKVK in Amstelveen. En dat is voor de winterstop de laatste wedstrijd. Dus daarna hebben we een paar weken vrij. Oké. Okay. Dat is het van mij, betreft uh, hier vanaf Dijkers zelf. Dankjewel, Jouw Fris. Nou, uh, Gaat lekker je zaterdagavond in, op deze manier? Basketballen, hè, basketballen. Oh, basketballen, oké. Ja, ja. Dan kan je me morgen over bellen, trouwens, Roep. Ja, dat... basketbal en handbal Zal ik er een ander doorgeven, die zit morgen. Is goed. Oké, dankjewel, en een fijne weekend. Jullie ook, hoi. Hoi, dat was Jan van inderdaad. Een mooie winst, hè, van SVS Alvoort. Daar zijn we natuurlijk weer trots op Hals. Nou, dat zeker, ja. Ja, daar houden wij nou van zo dadelijk gaan we eens even met Ruud Jans schakelen. Want die is vandaag in Haarlem... Bij een evenement Alles erover hoor je na nou, deze single van Carly Simon. Alleen nee, jij draait gaan, we oude muziekhals. Uh, nee, dat heb ik niet. En in wij vader. doen het ook hoor, op de zaterdag weer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Net zo makkelijk. Jor, dan gaan nu Simon en Jor, fijn. Ja, we gaan dus even naar de hoofdstad van Noord-Holland. We hebben we het over Haarlem. Goedemiddag, collega Ruud. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Wij bellen jou ja. omdat er vandaag een fantastisch uh, evenement is in uh, Haarlem, waar jij uh, uh, ja. aan, aanwezig bent.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 Ja, oké, okay, ja, ja, je, je zegt dat je dat via software kan doen, maar benadert dat ook het, het ware geluid uit die kerk? Nee toch? Nou, ik zal, ik zal je eerlijk vertellen, het is exact zoals het in de kerk al klinkt. Uh, behalve dan een beetje akoestisch, natuurlijk niet, maar er werd vanmorgen, dus door de twee Haarlemse stadsorganisten Jos van de Kooi en Anton Pauw in de Philharmonie, werd die sampleset gepresenteerd...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 Als je de goede software hebt en je hebt dus een klassiek orgel thuis staan waar die software op kan, kan dat ja. Alleen dan moet je wel een computer hebben die een geheugen heeft. Alleen om deze sample te lezen, moet je 32 gig in je computer hebben zitten, dat doe ik niet. Ja, dat is niet mis, hè? Nee.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 is zelf spelen. Ik bedoel, dat orgel, dat heeft zoveel klavieren. En eh, die computer zorgt ervoor dat je, als je dus toetsen drukt... dat je dus dat specifieke orgel ah, hoort. Dus je moet zo. kunnen spelen, hè? Ah, dat houdt dus niet in dat jij de WW in hoeft te gaan. Ah, nee. <lacht> nee, zeker niet, hè, Ruud. <lacht> nee, maar uh, Ruud, je bent dus vandaag bij die uh, presentatie uh, aanwezig. Is er, is er ja. ook wat voor jou op thuis, maar? Nee, het is duur. Natuurlijk... Ja.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 Ik ga gauw naar huis, want het is een sterven is Ja, je hebt gelijk. Nou, nog even uh, aankomende maandag ben je er weer met uh, CFM Lunch tussen uh, 12 en 2. Oh ja, en het glas heb... huis staat er al, hè? Ja, het glas huis heb ik gezien op de app van CFM. Kan je meekijken ik, naar de bouw? Ja, maar ik heb het echt gezien. Ik oh. heb het niet echt niet gezien. Oké. Okay. <lacht> Hé, hey, Ruud, maar aankomende maandag dus weer zal uh, het uh, CFM Lunch tussen 12 en okay. 2. We hebben het nog over de 4 top 30 gehad. Maar jou nog even uh, een half minuutje in tijd om daar nog even reclame voor te maken. Ja, mensen, stemmen voor die top 30. Stemmen, want hij wordt heel mooi. Stemmen. Via de Stortvoort-CFM-app. Gewoon stemmen. Of uh, vinyljaren.webklik.nl Zo is dat. Zo is het. Ik wens jou een fijn weekend. Okay. En tot maandag. Hoi. hoi. Hoi. hoi. Dit is de nieuwe Anouk.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 De barbecue-band uh, genoemd. Terwijl de BB&Q-band, de Brooklyn en Queens Band, hè, daar staat het voor dan. Yo, de, de single Dreamer, we draaiden de 12e, was in de 80 enorm populair. Zo lang mogelijk maken, hè, die platen. Oh, 7, 8, 9 minuten maakt allemaal niks uit. Wel lekkere muziek, zelfs de zaterdagmiddag bij CFM. Hebben we nog steeds uh, te goed hoor, zodat we nog meer uh, lekkere platen, dus hou de radio aan. Nou, we hebben niet uh, alleen de wedstrijd van vandaag... S.V. Salvoort tegen HFC gevolgd. Mooie winst voor S.V. Salvoort 1. Ze wonnen de wedstrijd vandaag met 3 tegen 1. Maar ook de veteranen 1 speelden spelen vandaag uit tegen HBC. De liefhebbers die veteranen volgen hier in Salvoort, Je weet wel, ze zijn met z'n run. Vieren... Nee hoor, elf man.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 Dat zijn de tissues. Ja. ja, echt. Oe, gevoelige gedichten, Hans. Ja, ja, ja, dat heb ik af en toe ook nog wel. Hoor. Ja, wel, hè? Ja, dat wel. gevoelige over, ja. ja, ja zo ja, zo, zo <laughs> tegen de kerst krijg je nu iets. Ja. Dan ja. krijgen de kriebels weer, hè? Ja, ja, behoorlijk, ja. Ik, ik, ik heb hem door, dankjewel. Een mooi gedicht van de dag gehoord is juist bij CFM. Ja, we gaan het uh, laatste kleine kwartiertje in van dit programma... Zandvoort op zaterdag of op maandagmorgen. He. Ja, dan is het nu uh, 12 minuten voor 11 uur. Als je naar de herhaling uh, luistert... Een goeiemorgen zeggen we dan voor de maandagmorgen En de zaterdagmiddag-luisteraars, goeiemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Nou, de radio, uiteraard, aan op CFMvot. Hier gaat nog heel veel gebeuren.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 Omgevlogen, inderdaad. Ja, je vertelde van ik zei tegen mevrouw: drie uur ja. poe, poe, poe, poe. Je kwam ook met druppels op je voorhoofd binnen, maar het viel mij, hè? Ja, het viel ja, wel, he, aan aan mee. Ik vond het ja. heel leuk. Helemaal goed, dankjewel. Ja. Aankomend donderdag ben jij er weer. Ja, zeker. En nee, nee, wie? nee. Nee, nee, aankomende donderdag is Bart van der Meer 4 uur... want ik ga met mevrouw een weekendje naar Berlijn. Hé, hey, gezellig. Ja, kers, heel kerstmarkt, hè? He. Heel veel plezier daar. Ja, dank je wel. Ja. En uh, nou, over twee weken ben je dan weer. Ja, zeker. En ik ben er volgende week zaterdag weer. Dan weer met uh, Albert-Jan Vos. Ja, ja die, is, uh, die Sinterklaas terug. echt op ja. vlucht. He? Die ja, komt ja, vandaag ja. weer terug uit Spanje. Ja. ja Als hij gaat Als hij terugkomt, ja, dat, <laughs> dat weet je he? niet. Nee, dat weet <laughs> je maar nooit. Nee. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond. En morgen is Sanford op zondag er weer. En dan met uh, Andor van Bergen. Heel veel plezier met het programma van Andor. En de rest van het programma is vanavond 7, 9 Nog uh, Euro Breakdown. Met uh, Maurice Mulder. Dus gewoon lekker blijf luisteren naar CFM. En tot volgende week. Dag. Dag.